Vijf uur. Het NOS-journaal. Hallo, Duivenne de Wit. Nederlandse staat moet weduwen van Ravagede betalen. Italiaans parlement akkoord met bezuinigingspakket. En laatste kans voor formatieoverleg in België. Nederland moet zeven weduwen van de slachtoffers... in het Indonesische dorp Ravagede een schadevergoeding betalen...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 Bij Tata Stiel in IJmuiden verdwijnen de komende vier jaar duizend banen. Dat heeft het bedrijf vanmiddag bekendgemaakt. Het gaat om 900 medewerkers van Tata zelf en 100 derde zoals uitzendkrachten. In juni vreesden de bonden al voor banenverlies bij Tata Stiel. De directeur van de Boer zegt dat de maatregel nodig is om een gezonde toekomst voor Tata Steel in IJmuiden te garanderen. De FNV noemt het banenverlies buiten proportie. In België wordt opnieuw onderhandeld over een nieuwe regering. De acht onderhandelende partijen zitten sinds twee uur vanmiddag weer met elkaar om tafel. Formateur D Rupo heeft gezegd dat dit de laatste kans is om de gesprekken succesvol af te ronden. Koning Albert is vanwege de formatiegesprekken eerder teruggekomen van zijn vakantie uit Frankrijk. Afgelopen nacht is al urenlang overlegd, maar volgens D Rupo zitten de onderhandelingen muurvast. Het breekpunt is het tweetalige kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvoorde dat de Vlamingen willen spitsen, maar de Walen niet. Op Eindhoven Airport zijn 187 passagiers... en vijf bemanningsleden uit hun vliegtuig gehaald... omdat tijdens het taxi rook uit een van de motoren kwam. Het vliegtuig van Tanzania stond op het punt... om te vertrekken naar Palma de Mallorca. De rook kwam uit de motor door een olielekkage. De passagiers worden via Schiphol naar hun bestemming gebracht. NRC Handelsblad wil binnenkort ook een ochtendeditie uitgeven...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 Het binnenschip zou door de sterke stroming tegen de kant zijn gevaren en klem zijn komen te zitten. Het Nederlandse vrachtschip vervoert Erts. Doordat ze moeten omvaren zijn schippers nu twee dagen langer onderweg. De Koninklijke Reddingsmaatschappij wil dat feestvierders op het strand geen rode vuurpijlen meer, vuurpijlen meer afsteken. Deze zomer rukte de reddingsboten herhaaldelijk uit voor wat loos alarm bleek te zijn. Op het strand waren vuurpijlen afgeschoten die werden aangezien voor een noodsignaal. Alleen het afgelopen weekend al kwam dat drie keer voor.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 Awb ah, Verkeersinformatie. Er is veel vertraging door ongelukken bij Amsterdam en bij Rotterdam. Maar er is wel goed nieuws over de A16 bij knooppunt Ridderkerk... want die weg is zojuist weer geopend voor het verkeer. Hij was lange tijd dicht na een ongeluk bij dat knooppunt. Er zat nog wel 11 kilometer van Rotterdam naar Breda. Nog een paar lange files die er uitspringen. De A4 Den Haag Amsterdam. Bij Hoofddorp 9 kilometer. Twee rijstroken zijn daar dicht na een ongeluk. Op de A10 Zuid, de ring van Amsterdam, staat het ook aardig vast... Tussen Slotermeer en de rij 8 kilometer, is daar een vrachtwagen gekanteld. Er is maar één rijstrook open richting Amersfoort. De A16 heb ik al genoemd. Op de alternatieve route de A29 is het ook helemaal vastgelopen. Er zijn namelijk problemen met de brug bij de Volkeraksluizen. Dat levert in beide richtingen files op. Vanuit Bergen op Zoom staat er 8 kilometer bij het Hellegatsplein. Vanuit Rotterdam is de file gegroeid tot 12 kilometer. Elsevier ontleedt wekelijks actuele onderwerpen.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 en Lucela Carasso. Goedemiddag, zeven minuten over vijf. Een belangrijk Haagse onderrondje over het pensioenakkoord. Onze verslaggever zag opeens Rutte en Cohen samen. Zometeen meer daarover. Bereidt Europa zich nou wel of niet voor op een faillissement van Griekenland? Minister Diaga van Financiën houdt rekening met alle scenario's... liet hij gisteren weten, ook het meest onwaarschijnlijke scenario. Maar is Europa wel klaar voor al die scenario's? Voor het antwoord op die vraag gaan we natuurlijk naar Brussel, naar Chris Ostendorf. Maar eerst, Chris, wil ik van je weten... staat Griekenland nou op het punt van instorten? Ja, maar dat is geen nieuws. Uh, Griekenland staat al anderhalf jaar op het punt van instorten. Griekenland is al anderhalf jaar economisch, technisch gezien failliet... want ze kunnen hun schulden niet betalen. En daarom hebben we al anderhalf jaar die uh, noodfondsen, het Europees noodfonds... dat Griekenland overeind houdt. Dus daar is inderdaad daar, daar is niks nieuws aan. Wat er wel nieuw is, is dat de politiek zich de laatste dagen... vooral in Duitsland en ook een beetje in Nederland zich hardop af gaat vragen... hoe lang gaan we daar nog mee door... Het probleem is uh, dat, ze, dat, dat ze eigenlijk hebben getekend voor de deal... wij houden Griekenland overeind. Daar heeft Merkel voor getekend, daar heeft Rutte voor getekend afgelopen zomer. Wij leveren opnieuw miljarden in ruil voor streng beleid in Griekenland. We kennen die hele riedel. Maar nu gaat ineens de Nederlandse minister uh, de jager tussen de regels toegeven... dat hij rekening houdt met scenario's waar misschien niemand op zit te wachten. En daarmee geeft hij eigenlijk aan dat, dat hij daar niet in slaagt... om Griekenland aan de afspraken te houden. En dat wij uiteindelijk de keuze zullen moeten nemen... om Griekenland land niet overeind te houden. En dat is nou het spannende van dit moment. En houdt men in Brussel rekening met de situatie dat Griekenland die schulden echt helemaal niet meer kan terugbetalen op korte termijn? Nee, want Brussel is de stad van de afspraken. Die afspraken worden hier gemaakt. En hier denken ze nog steeds dat wij ons ook aan die afspraken houden. En dat de Grieken zich aan die afspraken houden. De, lijn, de officiële lijn is, we hebben nou met heel veel moeite dat beleid op poten gezet. Wij leveren die miljardensteun, Griekenland het strenge beleid. Daar heeft iedereen voor getekend. En iedereen weet wel hoe moeilijk dat gaat. Maar dan helpt het niet om nu vast vooruit te gaan lopen op scenario's... dat anderen zich niet aan de afspraken houden. En dat is eigenlijk wat die Duitse politici doen. Die, die nu zeggen van god, we houden er toch rekening mee dat we straks... Griekenland failliet laten gaan, want dat is wat er gebeurt. He. Griekenland gaat niet vanzelf failliet. Griekenland valt om op het moment dat wij ze loslaten. En als politici in Nederland en Duitsland dat steeds gaan suggereren... dan luisteren de markten mee, worden de markten ongeduldig en onrustig... daalt de koers van de euro en wordt het probleem groter en groter. En dus is men hier in Brussel een klein beetje geïrriteerd... door al die opmerkingen van die politici. En heeft Barroso dat vandaag ook in het Europese parlement... een kakofonie genoemd die gevaarlijk is... en daar zou iedereen mee op moeten houden. Het is een mooie oproep, het is de vraag of iemand zich eraan houdt. Ja, maar wacht eens even. Uh, Chris, we hebben natuurlijk op dit moment wel een telefoontje tussen Merkel, Sarkozy met de Griekse premier Papandreou. Wat voor afspraken zouden daar dan gemaakt kunnen worden? Wat verwacht je daarvan? Ja, eigenlijk kunnen ze niks afspreken, want ze zijn natuurlijk niet met z'n tweeën Europa, hè? Merkel en Sarkozy. Maar ze bellen wel met Papandreou, inderdaad. En dat gaat natuurlijk over de uitvoering van die afspraken. Dat is een groot probleem. Griekenland is keer op keer niet in staat om zich aan de afspraken te houden. De economie krimpt daar, de bevolking protesteert, bezuinigingen is lastig, uh, belastingheffen is lastig. Dus Frankrijk en Duitsland willen de druk opvoeren. Die zullen wederom tegen Papandreou moeten zeggen, jij moet bezuinigen, je moet met harde cijfers komen. Als dat niet lukt, kunnen wij jou niet overeind houden. Alternatief is, is dat Frankrijk en Duitsland zich realiseren. En dat is gewoon op dit moment wel de stand van zaken. Dat we Griekenland op dit moment niet kunnen laten vallen, zonder enorme gevolgen voor de banken in Europa. Er moet eerst een muur gebouwd worden, een verdedigingsmuur om die banken heen. Daar zijn we mee bezig sinds juli deze zomer. Die muur is nog niet af. En als we Griekenland nu laten vallen, snijden we in ons eigen vlees. Dus dat zou kunnen betekenen dat uh, Sarkozy en Merkel, uh, Merkel in de verleiding zouden kunnen zijn. Om Griekenland wat meer tijd te geven om zich aan de afspraken te houden. Daarmee kan Europa tijd komen. Om te zorgen dat de muren om onze banken op orde zijn. En dan kan op termijn er wellicht gedacht worden over een geordend faillissement van Griekenland. Hoe geordend dat zal zijn, dat kan niemand voorspellen. Maar dat aan die scenario's wordt gewerkt, is wel heel erg duidelijk. scenario ook waar eerder Jan Kalle over sprak, hier bij ons. Dankjewel, Chris Ossendorf. Wij gaan door naar correspondent Connie Kees in Athene. Connie, hoe is het daar nu op het moment? De stemming bij de regering? Ja, uh, Papandreou heeft een uh, vergadering gehad met zijn ministerraad. Daar is niet, uh, veel, niet veel uitgekomen. Maar uh, als we kijken dat uh, alle ogen nu gericht zijn op dat gesprek... Tussen Merkel, Sarkozy en Papandreou. Dan is het waarschijnlijk dat Papandreou nog eens gaat zeggen. dat Griekenland zich aan alle afspraken zal houden. Hij zal uit gaan leggen tot in detail. waarschijnlijk waar men bezig is in Griekenland. Uh, met de hervormingen, met het ambtenaarapparaat in te krimpen. en dat die privatisering ook doorgaat. Ja, daar wordt ook veel over gesproken in Griekenland, in Europa. Alle kranten hebben het erover. Je hoort op radio en televisie. Maar wat schrijven de commentatoren bij jou in de verschillende kranten? Nou, wij ook hier uh, meningen in kranten of blogs leest, Het is altijd afhankelijk van de politieke kleur. Maar uh, het is opmerkelijk dat er wel één gemeenschappelijke factor is. En dat is de enorme kritiek op het politieke systeem hier. Uh, er is een, een, een kop in een liberale krant die zegt: gevraagd een volwassen politiek systeem. Nou, en de commentator zegt: ja, we hebben hier een oude politieke elite van de de socialisten en de conservatieven, die moeten al deze pijnlijke hervormingen doorvoeren. Eén, zegt hij, ze hebben geen idee hoe ze dat moeten doen. Twee, ze gaan daarmee tegen hun eigen politieke vriendin. En drie, dat betekent dat ze hun eigen einde maken. Hoe kun je van hem verwachten dat ze deze problemen gaan oplossen? Een linkse krant komt eigenlijk tot eenzelfde conclusie. De commentator zegt, terwijl in andere landen de crisis hoofdzakelijk economisch, financieel is, is dat is in Griekenland de kwestie veel gecompliceerder. Het is, Griekenland is als een piramide, zegt hij. Aan de top zit het begrotingstekort en de staatsschuld. Dan komt het gebrek aan concurrentiekracht in het land, de economie dus. En dan een brede onderkant van die piramide is een politieke crisis. De Onmacht om de problemen op te lossen, de corruptie en het clientele systeem. En hoe willen ze dat dan oplossen? Voor wat voor politiek systeem wordt er dan gepleit? Nou, het betekent een enorme hervorming van het politieke systeem. Het betekent ook, uh, tenminste dat hopen uh, heel veel deskundigen... Hier, dat als er bijvoorbeeld verkiezingen komen... dat mensen niet meer gaan stemmen op de twee grote partijen. Maar ik denk dat dat uh, allemaal toekomstmuziek is, hoor. Ja, en, en de Grieken die jij uh, spreekt, hoe, hoe kijken die tegen de situatie aan? Vrezen die een gecontroleerde uh, financiële neergang? Ja, het is heel moeilijk om over de Grieken te spreken. Maar heel veel Grieken zien dat het afgelopen anderhalf jaar... al die bezuinigingen en hervormingen geen resultaat hebben. Ze zien dat hun salarissen en pensioenen zijn gekort. 20, 30 procent van de 800.000 ambtenaren moeten er... 200.000 verdwijnen. Nou, voor heel veel Grieken, vooral voor diegenen die hard gewerkt hebben... en braaf hun belasting hebben betaald, komt dat heel hard aan. Ze hebben het gevoel dat ze uh, dat controle over hun eigen leven kwijt zijn. En ja, hoe ze erover denken... De een uh, gaat de straat op, de ander geeft af op de regering. Voor een derde uh, zal de Europese Unie uh, de boosdoener zijn. En de vierde vertrekt uit Griekenland, vooral de jongeren dan. Begrijpelijk, ze reageren allemaal anders. Nou, één van deze Grieken die is teruggekeerd vanuit Nederland naar Griekenland. Die spreken we na half zes. Connie Kezen vanuit Athene. Regelmatig krijgen... Dat was Marcel Bril, maar die gingen we nu niet horen. Nee, we gaan straks naar Michel Maas, want die gaat ons vertellen over de uitspraak... dat Nederland zeven weduwen van de slachtoffers in het Indonesische dorp Rawagade... een schadevergoeding moeten betalen. U krijgt verkeersinformatie van René Passet. Met uh, weliswaar een minder drukke spits dan gebruikelijk, met 120 kilometer. Maar toch een paar wegen waar het helemaal mis is. Vooral bij Amsterdam en bij Rotterdam. Ik heb wel goed nieuws over de A4 bij Hoofddorp, want daar zijn alle rijstroken zojuist weer geopend. Nu nog die file van 8 kilometer weg krijgen richting Amsterdam. Op de A10 Zuid staat het nog wel vast, tussen Slotenmeer en de Rij, 8 kilometer. Er is maar één rijstrook open, is daar een vrachtwagen gekanteld. En het gaat ons zeker drie kwartier duren voordat de boel daar is opgeruimd, Vrees staat. Wel vrij is de A16 bij Rotterdam, bij knoop het Ridderkerk, maar richting Breda nog 8 kilometer. En de alternatieve route, de A29, nou blijft daar maar weg, want daar staat het ook helemaal vast. In beide richtingen, vanwege problemen bij de Volkerak-Sluizen. De langste file staat vanuit Rotterdam, op dit moment vanaf afrit Oud-Beijerland, 12 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal, met Lucella Carrasso en Tim Overdijk. Nederland moet een groepje weduwe van de slachtoffers... in het Indonesisch dorp Rawagede een schadevergoeding betalen. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. In 1947 vermoorden Nederlandse militairen 431 mannen uit het dorp. Michel Maas, onze correspondent. Is het een verrassende uitspraak? Nou, het is zeker een verrassende uitspraak. Zeker voor de mensen in Rawagede. Ik was daar net. En uh, ja, een, een uurtje voor de uh, uitspraak sprak ik daar nog met, uh, met weduwen en met mensen die bij die rechtszaak betrokken waren. En eigenlijk gingen ze er allemaal van uit dat het wel niks zou worden. Uh, Zo'n klein dorpje tegen een heel land, uh, dat, dat kun je toch nooit winnen. Maar toen die uitspraak er kwam, ja, toen uh, werd er eigenlijk met ongeloof werd gereageerd van. Uh, we hebben het uh, voor elkaar gekregen. En vertel eens wat meer over de reacties daar. Want je hebt ze dus gesproken op die berg. Ja, ze, ze zijn al, al jaren met deze zaak bezig. En hebben eigenlijk al het gevoel dat het duurt allemaal veel te lang duurt. En dat was een van de oorzaken waarom ze er eigenlijk al niet meer in geloofden. En uh, ja, het... het, het uh... Het is iets, uh, Rabagadé leeft eigenlijk voor die, uh, voor die 431 doden. Het hart van het dorp, dat is die erebegraafplaats met een monument. Dus alles wat daar omheen gebeurt, dat, uh, dat grijpt heel diep in bij die mensen daar. En, ja, en zeker bij de, de tien mensen die deze klacht hebben ingediend... van wie er trouwens nu nog maar zes in leven zijn. Ze zijn stokoud. En uh, ja, ze, ze, ze zeggen van... Het zou mooi zijn als we nog een keer iets van Nederland zouden krijgen. En het geeft niet wat, het hoeft niet veel te zijn. Het is, alles is welkom, overal zijn we blij mee. Uh, en nu hebben ze dit gewonnen en nu zitten ze te denken van... Ja, wat, hoe gaat het verder? Wat, uh, wat krijgen we? Uh, nee. ja. ja, wat krijgen ze? Heb jij een idee? Uh, dat weet eigenlijk nog niemand, want uh, de uitspraak is zo... dat uh, Nederland moet schadevergoeding gaan betalen aan de nabestaanden van die slachtoffers. Maar er is nog niet helemaal duidelijk of daaronder ook de, hun kinderen vallen bijvoorbeeld. En uh, ja, over de hoogte van het bedrag daarover zullen ze of een nieuwe zaak tegen Nederland moeten aanspannen... of uh, moeten wachten op een aanbod van Nederland. Misha Maas vanuit Indonesië en laten deze uitzending nog een reportage over deze mensen uit dit dorp. Dan alleenstaande uitgeprocedeerde jonge asielzoekers moeten definitief naar een asiel- of terugkeercentrum. Ze krijgen geen andere begeleiding meer. Minister Leers zegt dat het project Perspectief om minderjarige uitgeprocedeerde asielzoekers te begeleiden, dat dat project geen succes is. PvdA-wethouder Marnix Noorder uit Den Haag. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u bent uh, onder andere bij dat project betrokken. Kunt u eens vertellen, wat, wat gebeurt er, wat is er anderhalf jaar, uh, afgelopen anderhalf jaar gebeurd voor deze jongeren? Nou, wat, wat er uh, gebeurt is dat we proberen, die jongeren, en dat gebeurt dat niet in Den Haag, maar in heel veel andere gemeenten, is dat we uh, die jongeren proberen op een trek te krijgen wat realistisch is. Dus ofwel uh, terug naar het land waar ze vandaan kwamen, omdat ze geen status kunnen krijgen in Nederland. Uh, ofwel uh, dat ze een bestaan hier kunnen opbouwen, dus dat ze een verblijfstatus krijgen. Wat er aan de hand uh, was en nog steeds is, is dat door uh, nou ja, eigenlijk uh, allerlei regelgeving van, van jaren geleden... ...een groep uh, alleenstaande asielzoekers naar Nederland is gekomen, die tussen wal en schip is geraakt. Uh, waardoor ze uh, ook niet meer door hun eigen schuld, soms niet meer terug kunnen... Uh, ja, en daar moet je dus een oplossing voor hebben, want anders heb je een heel aantal dakloze uh, jongeren erbij in dit land. En dat wil helemaal niemand. Ja, nee, minister en... Leers, die zegt dus dat dit project, uh, om zijn perspectief te bieden, dat dat geen succes was. Deelt u die mening dat dit niet de oplossing is voor ze? Nou ja, nee, ik deel dat niet om uh, meerdere redenen. De, de belangrijkste is dat inderdaad het zo is dat zijn dienst, dienst, terugkeer en vertrek, uh, nou ja, meer... Uh, mensen uh, terug heeft laten gaan uh, naar het land van herkomst. Maar uh, zij komen van, van het, het uh, aantal die zij hebben geleid tot 14%. En wij tot 3%. Dus dat is inderdaad meer. Maar uh, ja, dus kan ik ook zeggen: 86% zijn ze zij niet succesvol geweest. Uh, en dat is uh, uh, nog steeds heel veel waarvan je zegt: van ja, maar daar, daar is dan op een andere manier moet er toch een oplossing gezocht worden. En waar ik nu zo ontzettend bang voor ben. Uh, met deze brief, die dan ronkend en leuk uh, klinkt. maar nou, uiteindelijk gaat het gewoon om, uh, om kwetsbare jongeren. die volstrekt uitzichtloos uh, zijn op dit moment. En uh, ja, wat gaat er dan mee gebeuren? Die gaan dan naar vlucht of uh, uh, uh, uh, uh, terapel of, uh, of wat dan ook. Dan worden ze in een soort van gevangenis gezet. Uh, ...waarbij maar een heel klein deel uiteindelijk naar het land van herkomst terug kan. En de rest, ja, moet die dan eeuwig opgesloten blijven of zo. Het gaat wel om jongeren, het gaat wel om mensen. Het gaat wel om de toekomst van, ja, van mensen die, die al jaren in dit land verblijven. Ik kan me daar wel heel boos over maken dat daar als een soort technische operatie wordt gezegd... ...jongens, we gaan ze maar opsluiten in een oord wat dan heet een uh, vrijheidsbeperkende locatie... Het is gewoon een verkapte gevangenis. Ja, minister Leers hoopt in ieder geval dat ze uiteindelijk uh, teruggaan als dat kan. Nu zegt het ministerie dat het niet de bedoeling is... dat er nu op andere manieren opvang wordt geboden aan deze jongeren. Uh, gaat u zich daaraan houden? Ja, ik, ik hou me altijd aan de wet. Uh, dat sowieso. Maar waar ik dus echt vind dat het debat over moet gaan, is oké... Okay, als uh, ook de minister slechts in 14 procent van de gevallen... ...daadwerkelijk zelf terugkeer heeft kunnen afdwingen... ...en uh, ja deel van de mensen is bijvoorbeeld getrouwd... ...of je ziet, hebben wel een verblijfsstaat gekregen of anderszins... ...waar uh, ga je dan die andere 86%... ...gaan die in een soort uh, verkapte detentie worden gezet... Uh, dat lijkt mij niet de toekomst voor die mensen. Ik vind dat we het gesprek moeten hebben over... Uh, ja, de minister is succesvoller geweest dan, dan wij in het project in de terugkeer. Maar nee, het is geen sluitende aanpak... wat een oplossing biedt voor het vraagstuk. En ik wil het gesprek weer hebben over de mensen achter die AMA's. Uh, over de jongere mensen die gewoon in dit land zijn... En die tussenwallen schip dreigt te geraken. Ja, dus u wilt dat daar in ieder geval iets voor wordt geregeld. Daar gaat u het gesprek over aan met minister Leers. Ik dank u op dit moment voor uw reactie. Wethouder Noorder uit Den Haag van de PvdA. Goedemiddag. Ook in Den Haag vandaag een protest. Honderden advocaten die vinden het niet dat het kabinet eh, het duurder wil maken om een rechtszaak te beginnen. Advocaten stellen dat hierdoor alleen de rijken nog toegang tot het recht hebben. Compensatiemaatregelen voor lage inkomens vinden zij volstrekt onvoldoende. De Nederlandse Orde van Advocaten overhandigde daarom vandaag meer dan 12.000 handtekeningen aan minister Opstelte van Justitie. ...er gerust op kunnen zijn dat je aan je recht kunt komen. Het waarborgen van die zekerheid, van dat gevoel van veiligheid... ...is een opdracht voor de overheid van de hoogste orde, een kerntaak van de overheid. Zelfs precies de reden van het bestaan van een rechtsstaat. Daaraan voorbijgaan is eigenlijk het miskennen van waar een rechtsstaat voor is. Dan gaat het om iets belangrijkers dan geld, dan gaat het erom... Dat je je beschermd weet door de wet en door de rechter. Ik ja. maak me ernstig zorgen over de rechtsstaat. Het voortbestaan van de rechtsstaat. Nou, dat, uh, is dat terecht? Nee, dat is niet, uh, dat is niet terecht. Oh. Daar verschillen wij dan een keer van mening. Maar, uh, maar het is goed als je daar zorg over hebt om dat te laten weten. Dat is geen enkel probleem. Ja, nee, ik maak me ernstig zorgen en Nee, maar ik heb dat niet. Nee. Nee? Nee. nee ik sta dat, ervoor. Dat had, ik, oh, dat ja, had je ook is. al verwacht. Ja, minister Opstelten van Veiligheid en Justitie begroet Jules Deelder. Die hij natuurlijk nog kent toen hij uh, burgemeester was van Rotterdam. En uh, ja, Opstelten krijgt gelijk ongezouten kritiek. Had u verwacht dat er zoveel mensen in Toga zouden komen protesteren tegen uw plannen? Ja, ik vind het, ik vind het een prima, ziet het eruit. Uh, uitstekend. Het recht gaat op slot, zeggen ze? Ja, daar ben ik het niet mee eens. Dat is, uh, en ik heb begrepen dat ik een sleutel krijg. Uh, en, uh, nou, dat is prima. En die hoort ook bij mij. Kunt u de deur weer openmaken misschien? Nou, die blijft open. En uh, het is goed dat ik die sleutel krijg. Dan kan die niet op slot. De vicevoorzitter van het CNV... Waarom bent u hier op een protestactie van toga's? Omdat het feitelijk werknemers in Nederland moeilijk wordt gemaakt om op te komen voor hun rechten. Laat ik u een voorbeeld geven. Gesteld, je bent een werknemer en je hebt een probleem met je uitkering. Bijvoorbeeld met je WW-uitkering. En je wilt daar iets aan doen dan kostte dat in het verleden minder dan 200 euro... en het gaat minimaal 500 euro kosten. Dan bedenk je je misschien twee keer voordat je een rechtspraak aanspant. Precies, en dat is heel verkeerd. Maar is het ook zo dat mensen nu onmogelijk gemaakt worden... door die kosten zo hoog te maken? Nou, misschien in dit stadium nog niet helemaal... maar... Wat heel gevaarlijk is en wat hier gebeurt... dat is dat vanuit de regering er een nieuw principe wordt geïntroduceerd. En dat is eigenlijk het principe van de vervuiler betaalt. En dat betekent dus dat degene die zijn recht zoekt... daar ook maar voor de kosten moet opdraaien. Hoe zou het volgens u moeten zijn? Ik vind dat een goede toegang tot het rechtssysteem in Nederland... dat vind ik iets is wat we met z'n allen moeten betalen. Want op die manier zorg je namelijk voor een rechtvaardige samenleving. Jeroen Recoeur van de Partij van de Arbeid. Waarom is dit zo'n kwalijk voorstel volgens u? Omdat hiermee recht tot koopbaar wordt gemaakt... He, dat, hoe groot je portemonnee is, dat bepaalt of je je recht kan halen. En dat is echt het ergste wat je kan doen met, met de rechtsstaat. Die is voor iedereen. Sluit het mensen uit om hun recht te halen bij de rechter? Jazeker. Het wordt gewoon ongelooflijk duur voor veel mensen. En als het risico, het financiële risico... wat je loopt met een procedure groter is dan het geld dat je binnen kan halen... of het belang... Ja, dan krabben mensen zich drie keer achter hun hoofd... en dan gaan ze met een knuppel hun recht halen. Of ze halen hun recht gewoon niet. Jan Doorbach... Deken van de Nederlandse Orde van Advocaten tast dit de fundamenten van de rechtsstaat aan? Ja, ik vind dat de fundamenten van de rechtsstaat in het geding zijn. Wanneer je moet vaststellen dat sommige mensen heel veel gemakkelijker zich eh, rechtspraak kunnen permitteren dan anderen, dan destabiliseert de rechtsstaat. Daar ben ik van overtuigd. Jan Lobach tegen Michiel Breedveld. Na 22 jaar punkrok wordt het stil in het Limburgse Horst. Want de Heideroosjes houden ermee op. Misschien kent u ze hiervan. Het is bijna middag, is er iets op de buis? Oma gebeurt in het bejaardigde huis. Een kind gestikt in hagelslag. Man verkracht, de schabelpaal ik de dag. Marco Roelofse, zanger van de Heideroosjes. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, was, was het mooi geweest zo? Nou ja, ja, mooi, ja het is zeker mooi geweest. Ja, we zijn nog niet helemaal klaar natuurlijk. Want er komt nog een afscheidstournee, hè? nog één nieuw album. Maar het einde is wel in zicht. Ja, ja het einde is in zicht. Uh, ja, god, wat kan ik zeggen? Meerdere redenen natuurlijk. Uh, we hebben een hele mooie carrière gehad... In de Verenigde Staten gespeeld, Afrika, uh, Japan. Uh, nou goed, met al onze favoriete bands op tour geweest. En Edison in de achterzak. Dus wat dat betreft uh, hebben we iets heel moois om op terug te kijken. En uh, ja, we stonden een beetje op het punt dat we dachten: van ja, goed, wat willen we nog? Waar gaan we nog naartoe? En. Uh, ja, we zijn geen 18 meer of 14, toen we begonnen. Dus uh, um, 36, Ja, precies. De tijd tikt door ook bij ons. En uh, ja, uh, um, dat, ja, dat maakt het gewoon lastig. Wij zijn altijd een band, een beetje, wij noemen het zelf Paarvlaken en Servet. Wij zijn geen hele grote band, uh, hè, Marco Borsato of Bluff. Maar we zijn ook geen hobbyband. Het is, het is, uh, wij leven van deze band. En dat is gewoon hard buffelen. En um, het muziek maken, dat verveelt nog altijd niet. Maar ja, de rand, dingen daaromheen, daar, daar begonnen we gewoon genoeg van te krijgen. En allemaal? Of begon er eentje over en wilde anderen eigenlijk doorgaan? Nee, nee. Wij zijn, wat dat betreft trekken wij altijd redelijk gelijk op. Uh, kijk, wij komen uit hetzelfde dorp. We hebben elkaar op school gezeten. Wij kennen elkaar 22 jaar uh, door en door. En uh, zoiets gaat dan op een gegeven moment leven in, in een band. Wij, wij, wij praten veel met elkaar. Daarom zijn we ook al zo lang bij elkaar. Omdat we Net als wij weer bij elkaar zijn, we, we, we praten overal altijd maar over. Een hele Nederlandse band zijn we, wat dat betreft. Uh, dus dat, dat begon op een gegeven moment gewoon uh, ja, in de band te leven. En, um... Ja, en dan ben je nu 36. Wat dan? Wat kan je? Wat, wat ga je doen? Ik? Nou, ik heb bijvoorbeeld gestudeerd wat jij nu doet, uh, journalistiek. Ah. Uh, en ik heb uh, een aantal jaar geleden uh, nog een, uh, de, de, de Kleinkunstacademie gedaan. Dus, eh, dus ik, ik blijf wel in het creatieve spectrum eh, actief. Maar nu geen liedjes meer over het nieuws, maar het misschien zelf presenteren. Nou ja, wie weet. Ik sluit wat dat betreft niks uit. Maar ik ga in ieder geval eh, nog eerst heel erg genieten van het jaar dat nog voor ons ligt. En eh, ondertussen ja, zoek ik verder naar de volgende stap in mijn leven. Ze kunnen je bellen. Marco Roelofs, zanger van de Roosjes. Geniet inderdaad van het laatste jaar en uh, tot een volgende keer. Graag gedaan. <togelijk> Dag. Dag.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 Bel 0800 0105. Ook voor de voorwaarden. De beste klantrelatie onderhoud je met CRM-software van Archie. Nou, ik mag verwachten dat mijn private banker door de wol geverfd is.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 Radio 1, het NOS-journaal. In de zaak Rawagedeh is Nederland veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding. In 1947 werden alle mannelijke inwoners van het Javaanse dorp door Nederlandse militairen gedood. Zeven weduwen hadden een rechtszaak aangespannen. Volgens de staat was de rechtszaak verjaard, maar dat vond de Haagse rechtbank een onredelijk argument. Na de Senaat is nu ook het Italiaanse lagerhuisakkoord met 50 miljard euro aan bezuinigingen. Premier Berlusconi hoopt zo een financiële crisis te voorkomen. De Italiaanse staatsschuld is 120 procent van het bruto binnenlands product. Het dubbele van wat in de eurozone is toegestaan. De Tweede Kamer wil dat minister De Jager de scenario's voor Griekenland snel op een rijtje zet. Daar moet ook in staan wat er gebeurt als Griekenland failliet gaat en wat dat Nederland gaat kosten. Gisteren zei de jager dat Nederland zich voorbereidt op alle mogelijke scenario's... maar hij wilde toen niet zeggen welke precies. En bij Tata Stiel in IJmuiden, het voormalige Hoogovens... verdwijnen de komende vier jaar duizend banen. Volgens de directie is dat nodig voor een gezonde toekomst van het bedrijf. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. De FNV vindt het banenverlies buiten proportie. En tot zover de hoofdpunt uit het nieuws. Het weer. Hier is Gerrit Iemstra. In de noordelijke helft van het land is het bewolkt. In Friesland, Groningen en het noorden van Drenthe regent het ook af en toe. In het zuiden van het land schijnt de zon en is het droog. Vanavond in het noorden nog kans op een enkele bui. Geleidelijk verdwijnen de buien. Het klaart op en in het zuiden kunnen ook mistbanken ontstaan. De temperatuur zakt naar 11 graden aan zee tot plaatselijk 8 graden in het binnenland. Morgen is het mooi weer. De wind is eindelijk wat rustiger, zwak aan de kustmatig uit het noordwesten. Ochtends begint de dag in het binnenland hier en daar mistig, maar daarna breekt de zon nu en dan door. In het Noordoosten is nog steeds een kleine kans op een bui, maar verder blijft het droog. En het wordt 16 tot 18 graden. De nacht van morgen op vrijdag wordt een koude nacht met lokaal minimumtemperaturen van 5 graden. Opnieuw zijn er dan mistbanken mogelijk. In het weekend wordt het wisselvalliger, zaterdagmiddag gaat het regenen, zondag zijn er ook buien. Na het weekend knapt het weer op. AMB verkeersinformatie 19 kilometer file staat er bij de Volkrak-sluizen. Ik vertel er zo meer over. Het is sowieso best een eigenaardige spits met 32 files, 160 kilometer. Vooral problemen rond Amsterdam en Rotterdam door een aantal ongelukken. En nu ook een lange file bij Den Bosch op de A2 vanuit Eindhoven. Tussen Best West en Vught 11 kilometer. Op de A10 Zuid staat het helemaal vast. Tussen de afrit IJmuiden en de rij 9 kilometer. Daar kan tot de vanmiddag een vrachtwagen. Er is nog steeds maar één rijstrook open richting Amersfoort. Het gaat wat beter nu bij Rotterdam. Nu knalpunt Ridderkerk weer open is op de A16... maar er staat nog steeds file voor het knalpunt naar Breda, 6 kilometer. De A28 Amersfoort-Utrecht, daar wat meer drukte tussen Soesterberg en de Uithof, 7 kilometer. En dan de A29, Rotterdam-Bergen-op-Zoom. Die is in beide richtingen dicht in de buurt van het Hellegatsplein, omdat er problemen zijn met de brug bij de Volkeraksluizen. Vanuit Bergen-op-Zoom staat er 8 kilometer. En vanuit Rotterdam is het helemaal vastgelopen tussen Barendrecht en Willemstad, 19 kilometer.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 Check Alex.nl Zeven minuten over half zes. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Jan Kalf zei eerder deze Lucella tegen jou dat een land niet failliet kan gaan. Toch in de volksmond blijven we het erover hebben. Griekenland, gaat dat land failliet als wanbetaler of niet? Daarover wordt steeds luider gespeculeerd in Europa. Maar wat betekent het als een land failliet gaat? Tien jaar geleden overkwam het, het Argentinië, 2001. Toen was uh, Johanna Adamson-Dimena student in Argentinië. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hoe gaat zoiets in zijn werk? Hoe kondig je aan dat uw land, Argentinië, failliet ging? Uh, ja, eigenlijk op die dag, um, de president, um, het was uh, dokter Fernando de la Rua... kwam uh, op televisie en uh, radio ook. En ja, en de slechte nieuws aan het uh, hele land te geven. Um, ja, iedereen werd boos. Het was een hele grote demonstratie. Uh, in, in het hele stad van Buenos Aires. Ook een beetje met. Het um, was niet veilig en uh, er was um, repressie van de politie ook. En, ja, en na een paar weken uh, hebben we ook. Um, ja, dat probleem gemerkt in onze eigen, uh, eigen bankrekeningen. Wat was uw reactie toen de president dat nieuws vertelde? Wat dacht u? Uh, Ik was niet verbaasd. Uh, in Argentinië zijn we heel gewend aan deze soort crisis en politieke, economische problemen. Dus <laughs> ja, <laughs> so, uh, yeah, we hebben het gevoel dat dat kan altijd gebeuren. Wat merkt u van dat faillissement van Argentinië? Ja, yeah, twee weken... Later de, de, de, de, de failliet nieuws op televisie... Uh, kunnen we niet zoveel geld uit de geldautomaten krijgen. Dus uh, dat was uh, beperkt tot 250 pesos, toen um, dollars ook, per week. Dat was besloten door de regering. Meer geld mocht per week niet worden verstrekt. Nee. En wat kun je en dan en doen? Alle, um, Spaarrekeningen en termijndepositen waren helemaal gesloten. Dus um, de banken uh, houden het geld in. Ja, en de mensen moeten veel wachten tot uh, zijn sparen terug waren. En wat doe je dan als familie, als student met uw gezin en uw moeder en vader? Dat was een groot probleem voor ons. Uh, ik, ik, was, uh, uh, ik woonde met een vriendin in een hoerappartement en de hoer per man was uh, rond 400 uh, pesos. Dus 250 uh, uh, was niet genoeg om alle dingen te, te betalen. Maar mijn moeder had uh, uh, nooit betrouwbaarheid in banken. Dus, uh, er gaat geld thuis. Geld onder dus, uh, het matras. Ja, precies. Dus uh, ze kunnen wel ons helpen een, een beetje. En na twee maanden kunnen we wel, wel al, al dat geld uh, beschikbaar hebben. Maar het probleem was, um, na twee maanden. Nee, um, peso was uh, niet gekoppeld met de dollar meer. Dus één peso was uh, drie dollars. Dus uh, en al de prijzen waren zo erg dat ja, het leven uh, werd te doen. We zijn nu tien jaar verder. Merken de Argentijnen er nog iets van? Uh, nee, niet meer. Uh, met, de, met de nieuwe regering, de, de Kirchner-familie, is alles heel anders. Uh, werkloosheid is um, heel uh, laag, uh, rond 6 procent. En de interne economie is heel goed. Uh, we zijn een beetje geïsoleerd van de globale economie, maar binnen Argentinië uh, dingen zijn heel verbeterd. Als u nu kijkt naar Griekenland, wat voor tip zou u aan de Griek in de straat geven... met het oog op een mogelijk faillissement daar? <laughs> dat, dat is een beetje uh, moeilijk te zeggen, want ze zijn niet uh, verbonden aan de dollar. Dat, dat was veel anders voor ons, denk ik. Uh, maar ja... <laughs> pak je geld zo snel mogelijk uit de bank. <laughs> Johanna die dimenna dankjewel. En we hebben nu een Griek aan de lijn, Angelos Afgoustidis. Die werkte lange tijd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij woont nu in Athene. Goedemiddag. Goedemiddag. Gaat u iets doen met dit advies van deze Argentijnse dame? Of heeft u het misschien al gedaan, geld van de bank halen? Nee, ik ben niet van plan dat te doen. Nee? Uh, nee, en uh, ik wil niet dat er over faillissement wordt gesproken, want uh, ik denk dat Griekenland failliet wordt gepraat, eigenlijk. En uh, dat wil ik niet daarmee doen. U want bedoelt dat de dat politici ik... die daarop speculeren ervoor zorgen dat het vanzelf werkelijkheid wordt? Ja, natuurlijk. Dat is een self-fulfilling prophecy. Dat is meer dan de werkelijke economische en financiële situatie. ...is de, de speculatie over Griekenland... ...en de, de onzekerheid die dit land kapot maken. Want uh, niemand gaat iets uh, kopen. Je hebt een, een kopers staking hier. Uh, niemand investeert. Niemand creëert iets nieuws. En de, het land die gaat echt kapot. En dat is omdat we uh, dag in dag uit... ...kregen we alle uitspraken... ...van uh, westerse politici... ...van Europese politici... Uh, ...en van uh, economen zogenaamd. Dat we failliet gaan. Dat er is geen ontkomen aan. En... Uh, uh, nou, dat is echt funest voor, uh, voor, voor, uh, voor het klimaat hier. En dat komt mede voort uit de frustratie bij Europa en ook bij het IMF... over Griekenland, dat afspraken niet worden nagekomen. Begrijpt u wel iets van dat sentiment dat buiten Griekenland leeft... van, van landen ook die daar weer afhankelijk van zijn? Ja, natuurlijk. Ik kan me wel voorstellen. Maar uh, je moet ook weten wat voor afspraken je maakt... en hoe je die afspraken maakt. Er zijn afspraken gemaakt met de Griekse regering onder dwang... Eh, dat is duidelijk dat de Griekse regering in die eh, tijd niet geloofde in die soort maatregelen. Maar ze zeiden: ja, dat, is, dat maakt de economie kapot. En dat was niet het plan van de regering van Pandreou toen ze aan de macht kwamen. Ze wilden eh, de economie hervormen, het apparaat hervormen, de. de, de zeg maar, wel bezuinigen, maar niet op een idiote manier. En ze hoopten dat als, een, als je een beter bestuur zou hebben, dat het land vanzelf zou lopen. Maar ze kregen de tijd niet voor. Dus ze kregen, ze uh, uh, zijn onder dwang, moesten ze bepaalde dingen geloven. En dan probeerden ze wel te doen. En nu hebben ze, hebben ze weer nieuwe maatregelen genomen. Maar dat zijn uh, maatregelen die een uh, recessie tot gevolg hebben. Een veel hardere recessie dan men oorspronkelijk uh, dacht. Dat uh, de zogenaamde trojka, de CDMF, uh, uh, dat is het IMF, dat is de Europese Commissie en uh, de Europese Centrale Bank. Het uh, is de trojka die had cijfers van een recessie in eerste instantie van zoveel procent en tweede jaar van zoveel procent. En bleek dus steeds harder en harder te lopen. En wat gebeurde nu? Men wordt, men wordt boos op ons dat uh, eigenlijk het medicijn niet werkt. Nee, maar uh, is het dan in dat geval ook niet handiger om, om, om wel tot een bankroute over te gaan? Dan is Griekenland van die schulden af. En zoals je bij Argentinië hoort, nou ja, uiteindelijk kom je er wellicht wel weer bovenop. Dan ben je in ieder geval die schulden kwijt. Ik zeg u, ik wil niet over een praten. Ik, uh, ik weet, tenminste, ik heb gehoord dat de, dat de, de, de resultaten daarvan desastreus zullen zijn voor de gewone mensen. En bovendien, uh, Griekenland zit in de euro en die zit bij de Europese Unie. Je kan zeggen, nou, uh, ga uit de euro en ga uit de Europese Unie. Maar zo is het niet. Je kan een land niet van de een dag op de andere totaal, uh, totaal veranderen. Ik uh, bedoel, in een, een, uh, een isolement plaatsen. Argentinië, die had zijn eigen munteenheid En die, uh, die, die, die was niet bij de Europese Unie. Dat is wat ik dat zegt inderdaad een ander morgen... geval. dat is een totaal ander geval. Ik kan niet morgen zeggen van, uh, sorry, ik, uh, uh, ik importeer geen uh, Hollandse tomaten meer. Of ik uh, leg een uh, belasting van uh, 50% op. Goed, u wilt er uh, niet over praten over een eventueel um, F ik geloof van ook niet Griekenland. Ik, nee, geloof ik, ook niet ik, ik spreek het woord even niet meer uit. Ik dank u wel en uh, sterkte de komende tijd in Griekenland. Meneer Afgoestidis, ja. dag vanuit Athene. Dag. Het Griekse sentiment praat niet over een faillissement. Oeps, het toch. Hebben de beurzen niet echt een boodschap aan, begrijpelijk. Want bij een Grieks faillissement lopen banken... pensioenfondsen en verzekeraars schade op... als ze belangen hebben in Griekenland. Vooral Franse en Duitse banken... hebben miljarden euro's uitstaan in Griekenland. Peter van der Meerschout op de Economie-Redactie. Hoe zag je dat vandaag terug op de Europese beurzen? Nou ja, je hebt het toch gewoon over. Hè? De beurzen toch weer in de ban van de banken. Uh, die spanning die vertaalt zich heel sterk in juist uh, sterk wisselende koersen. Elke snipper nieuws wordt door beleggers gezien als iets van hoop op een oplossing. Of, of juist weer geen oplossing. Nou, dan zie je alles weer naar beneden uh, zakken. Die koersen die stegen vanmorgen toen er weer werd gesproken... over de invoering van die euro-obligaties. Dat is een belegging die is samengesteld uit de lening van een sterk en een zwakke euro-economie. Het is een omstreden plan. Het is ook nog onduidelijk of dat er komt. Maar dan wordt over gesproken en dan zie je gelijk... Oplossing. Nou, belangrijker is eigenlijk die aankondiging uh, vandaag dat er uh, uh, in de loop van de middag nu uh, tussen Sarkozy, Frankrijk, Merkel, Duitsland en Papandreou, Griekenland, telefonisch wordt vergaderd. Om een Grieks faillissement te voorkomen. En het is juist voor die Fransen heel erg van belang. Want die Fransen die hebben ook grote belang in Griekenland. Ja, vanmorgen in Frankrijk hebben twee banken te horen gekregen. dat ze iets minder kredietwaardig zijn dan gisteren. Mm -hmm. Moody's heeft ze een lagere waardering gegeven. Is dat te merken op de beurs? Nou, dat zag je vooral op de Parijse beurs. En dat gaat om de aandelen van Société Générale en Credit Agricole. Die twee banken die hebben een lichte afwaardering gekregen. Nou, dan zie je die koersen schommelen van min 11% voor Société Générale. En plus een half procent. Eh, voor kritiek uit de kikrol zijn de schommelingen iets minder. Uiteindelijk eindigen ze wel in de min. Min 3% procent voor Société Générale en min... Oh nee, sorry, nog plus... 1,2 voor die agricole. We moeten niet echt overdrijven. Het is, het, gaat om een kleine, het is een kleine afwaardering, maar het is natuurlijk wel een signaal. En het heeft ook te maken met die belangen in Griekenland. En die drie grootste banken van Frankrijk... dan zit namelijk Bank Paribas zit er ook nog bij... die hebben gezamenlijk voor 10 miljard in Griekenland zitten. En de totale Franse financiële sector heeft voor bijna 40 miljard in Griekenland uitstaan. Dus die Fransen hebben er werkelijk alles... of voor hun is er alles aangelegen om Griekenland niet voor je te laten gaan. Dat geldt overigens ook voor de Duitse banken. Kijk nog even naar Amerika, waar Wall Street, wat is het, 2,5 euro open is. Um, die zijn in de positieve... Begonnen, zag ik. Die beleggers die zagen daar ook wel dat er in Europa toch wel wat beweging is om eh, met een stevige oplossing te komen voor het eh, Griekse probleem. Dan hebben we het dus weer even over het telefonisch overleg. Merkel, Sarkozy, Papandreou. Daar weten we nog verder niks van. Na een uur handelen zakten toch weer de beurzen even weer wat terug in de min. Want Toen werd het weer bekend, en dan kijken de Amerikanen niet meer naar Europa, na, naar hunzelf, naar hun eigen consumenten. Dat de consumenten minder besteed hebben aan nieuwe spulletjes voor het huis. Dow Jones staat nu op plus 0,1. En de Nasdaq op plus 0,7. Waarom zijn die bestedingen van consumenten belangrijk? Omdat die ook de economie draaiende houden. En als mensen geen vertrouwen hebben, zie je ook hier bij ons. Dan zakken de koersen. Peter van der Meerschaat, dankjewel. De grootste avondkrant van Nederland, NRC Handelsblad... gaat ook beginnen met een ochtendeditie. Zometeen de hoofdredacteur hierover verkeer op de Nederlandse wegen, 12 voor 6. René Passet. Ja, met een korte update. Bij Eindhoven flinke problemen nu op de A2 naar Den Bosch. Tussen knap het Ekkersweijer en Bokstol, 9 kilometer. De A10 Zuid staat aardig vol. Tussen de afrit IJmuiden en de rij 10 kilometer. Daar kan tot de vanmiddag een vrachtwagen. Nog steeds is er maar één rijstrook open richting Amersfoort. De grootste problemen zijn echter op de A29 vanmiddag... van Rotterdam naar Bergen-op-Zoom. Bij het Daar willen uh, nog steeds de slagbomen niet omhoog... bij de Volkerakbrug. 22 kilometer file is het gevolg. Vanaf het Vaanplein staat het al stil. En vanuit Bergen-op-Zoom natuurlijk ook file. Tussen Dinterloort en het Hellegadsplein, 8 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journal Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Het pensioenakkoord. Het is de rob of de ronde voor het kabinet. Minister Kamp is afhankelijk van de steun van de Partij van de Arbeid... voor zijn plan. Maar deze partij is zoals bekend erg kritisch. De Tweede Kamer praat er morgen over. En tot die tijd doet het kabinet er alles aan... om de partij van Job Cohen te overtuigen. Verslaggever Marcel Bril stuitte op een vertrouwelijk overlegje. Het NOS Radio. Nee. Marcel Bril. Regelmatig krijg je als politieke redactie van de NOS een tip. En dan moet je je spullen pakken, je opname recorden en gaan rennen om op tijd te komen. Dit keer krijgen we de tip dat Mark Rutte, de premier en Henk Kamp, de minister van Sociale Zaken, bij Job Cohen op de kamer zitten. Hallo. Eenmaal binnen en een beetje uitgeheigd staan we voor de dichte deuren van Job Cohen. We krijgen het horen dat we moeten vertrekken... omdat de heren niet van plan zijn om ons te woord te staan. Dus ja, wat dan te doen? Na kort overleg besluiten we om ons op te delen. Want er zijn vele uitgangen in de Tweede Kamer. En Rutte en Kamp kunnen dus via diverse uitgangen naar buiten. Mijn plek is midden op het Binnenhof, bij die grote fontein. Daar kan ik een aantal deuren in de gaten houden... En jawel, door een paar minuten wachten levert op dat Mark Rutte inderdaad aankomt. Maar hij is aan het bellen en kan, of misschien wil, mij niet te woord staan. En aan de andere kant van het binnenhof staat Peter Blok en die heeft net iets meer... Succes bij Henk Kamp. Laat me even op, want ik moet ja, daar aan de overkant dat zijn. Ik. Maar minister Kamp, heeft ja. u de steun van Job Cohen nu binnen voor uw pensioendeal? Ik ga nu naar de overkant. Over vijf minuten moet ik daar al aan beginnen. En daar ga ik uh, nu op concentreren. Dank je wel. Ja, van de bewindspersonen krijgen we niet al te veel informatie. Dat is ook niet zo gek, want waarom zou je bij zo'n geheim overleg uh, vertellen... Um, wat je hebt besproken of hebt afgesproken? Maar toch gaan we het nog even proberen bij die andere hoofdrol spelen. Bij Job Cohen. Die wil inhoudelijk niks kwijt. Maar... Het kabinet heeft grote problemen. De coalitie valt uit elkaar. En als dan het kabinet bij ons komt, kunnen ze onze plannen uitvoeren. En als de heer Wilders dat niks vindt, dan trekt hij de stekker er maar uit. En dan nog even de Kamer in. Want als de bel gegaan is, dan begint de vergadering. En dan lopen er allerlei politici in het wild rond. En ik ben op zoek naar Geert Wilders, de gedoogpartner. Meneer Wilders, het pensioenakkoord... Um... Meneer Rutte en meneer Kamp, die zijn bij Cohen op bezoek geweest. Vindt u dat erg? Nou ja, ik zit natuurlijk ook wel eens bij uh, de heer Rutte. Um, iedere week zelfs. Maar ik ben uh, voorzitter van een partij. Als oppositiepartij, fractievoorzitter, heb ik dat in het verleden nooit gedaan. Ja, en het is wel helder dat de heer Cohen toch, laat ik dat erover zeggen. De, eigenlijk de eerste gedoger is uh, van het kabinet. Ja, uh, wat moet ik daarvan zeggen? Uh, hij gaat zijn gang maken. Ben je jaloers op hem? Nee hoor, want hij maakt steeds de verkeerde beslissingen. Hij, uh, hij helpt het kabinet. Op belangrijke dossiers en ook nog de verkeerde dossiers. En ja, wat ben je nou voor oppositieleider als je op de belangrijke dossiers het kabinet steeds aan de meerderheid helpt. Dus ik verwijder Rutte en Verhagen of Kamp niet. Ik vind het een beetje dommetjes van Cohen. Ja, of het nou dom is of niet van Job Cohen gegeven is het in ieder geval... dat bij die hele belangrijke onderwerpen, de euro en het pensioenakkoord, de PvdA een essentiële rol speelt. Dus het lijkt me dat Rutte wel vaker contact zoekt met Job Cohen. In het debat morgen dan horen we waarschijnlijk meer of de PvdA zich op dit terrein heeft laten overtuigen door Rutte en Kamp. Marcel Bril was dat. Surfen we even naar de website van NRC Handelsblad, zien we daar een vraag staan. NRC in de middag en ochtend, vraagteken, lees verder, kom je bij de weblog uh, van de hoofdredacteur Peter van der Meers die het antwoord geeft. Beide aan de telefoon. Peter van der Meers, hoofdredacteur, leg dat eens uit. Ja, goedemiddag. De bedoeling is dus inderdaad de RC Handelsblad die sinds jaren en dag een middagkrant is, om daar ook een ochtendeditie van uit te brengen. Omdat we vastgesteld hebben dat een hoop van onze lezers heel graag die krant in de middag willen blijven lezen. En dat niet zo verstandig zou zijn om met die krant naar de ochtend te gaan. Maar dat een grote groep ...andere lezers die nu ons lezen of ons net niet lezen... ...dat die zeggen, hé, hey, wij zouden wel graag hebben dat je naar de ochtend gaat. Dat komt mij namelijk beter uit. De lezers van de Volkskrant we besloten, bedoelt u? Dus hebben we besloten om die twee edities uh, in de markt te zetten... ...of toch een onderzoek te doen naar de mogelijkheid om dat te doen. En daarmee lezers bij de Volkskrant een grote concurrent weg te trekken? Och nee, ik, ik ben altijd een beetje bang van uh, lezers bij de Volkskrant wegtrekken. In de eerste instantie ben ik bezig met uh, de lezer van NRC beter te bedienen... ...of de lezer uh, waarvan ik denk, van wie ik denk... Dat die kan geïnteresseerd zijn in het soort journalistiek dat we bedrijven. Dat die beter moet bediend worden. En een aantal van die mensen zeggen wij willen graag die krant ochtends om zeven uur vinden in de kiosk als we op de trein stappen of, of thuis op de mat. Maar waarin verschilt dan de ochtend van de middageditie? De ochtendeditie verschilt van de middageditie. Dat we twee keer een deadline hebben: uh, op middernacht voor de ochtendeditie en op uh, de middag voor de middageditie. En dat wat gebeurd is in die twaalf uur tussendoor, natuurlijk voortdurend wordt geüpdate in die uh, krant. Het wil dus zeggen dat de bijlagen, film, cultuur, uh, boeken, dat die vanzelfsprekend dezelfde bijlagen zijn voor de ochtend en de avond. Maar we maken nu in NRC Handelsblad snelle en tragere pagina's. De snelle pagina's zijn bijvoorbeeld pagina 1, 2, 3, die een overzicht geven van het nieuws van de voorbije 24 uur. Die ...zullen dan een overzicht geven van de voorbije 12 uur. En die zullen dus voortdurend worden geüpdatet. Zijn er wel voldoende bezorgers om de krant twee maal per dag te bezorgen? Ja, wel de bezorgers uh, rijden nu smiddags ook met een fietsje voor uh, NRC... ...en, en, en in, in Amsterdam hier voor het Parool en, uh, en uh, ook voor een aantal AD-edities... ...en s ochtends rijden ze met een aantal andere kranten. En uh, we moeten dus inderdaad wel goed kijken... Uh, ...een aantal kranten, 50, 60.000 NRC's die nu in de namiddag uh, uh, geleverd worden... ...zullen dus naar de ochtend gaan, dus dat zal wat betekenen voor die bezorgservice, maar net dat zijn we nu verder aan het onderzoeken, met onze bezorgdienst. Ja, yeah, en ook voor de collega's, de verslaggevers, de redacteuren en de correspondenten. Wanneer gaat het gebeuren? Wanneer? In november misschien? Wel, we proberen uh, nog voor, uh, voor het einde van het jaar, uh, zeker in de losse verkoop... en mogelijk voor nieuwe abonnees uh, die ochtendeditie te lanceren. En voor bestaande abonnees is de kans groot dat het januari of februari wordt... maar daar zullen de bestaande abonnees dan een, een uh, communicatie over krijgen. Peter van der Meers, hoofdredacteur van NRC Handelsblad. Hartelijk dank. Het NOS Radio In-journal Media Overzicht. De gemeente Amsterdam stelt 200.000 euro beschikbaar... om de Joodse gemeenschap extra te beveiligen. Die maatregel is volgens het parool omstreden. Begin dit jaar weigerde het kabinet aan de beveiligingskosten... voor de Joodse gemeenschap bij te dragen. Het kabinet wil geen onderscheid maken... tussen Joodse en andere religieuze instellingen. Bij een acute dreiging komt de politie in actie. Maar volgens burgemeester Van der Laan... heeft de overheid ook zonder een acute dreiging een rol. De Joodse instellingen geven jaarlijks zelf 800.000 euro euro uit aan beveiliging. Het stadsdeel Zuid draagt elk jaar 140.000 euro bij. Niet de landbouw, maar roofvogels en roofdieren zijn de belangrijkste vijanden van de weidevogels. Het Fries Dagblad schrijft over een rapport van Friese natuurbeheerders, vogelwachters, jagers en boeren. Die vinden dat weidevogels speciale broedgebieden moeten krijgen waar hun vijanden worden geweerd. Dat kan door nesten van bepaalde roofvogels buiten het broedseizoen weg te halen. En dan zijn er ook nog de kleine marterachtigen die wel een weidevogelkuikentje lusten. Een deel van de Friese deskundigen wil deze dieren verplaatsen of doden... als ze in het gebied van de weidevogels een nest gaan maken. Maar de natuurorganisaties in het gezelschap zijn daartegen... omdat de hermelijn en de marter nog steeds onder de bedreigde diersoorten vallen. In NRC Handelsblad een verslag van de derde pro forma zitting van de zedenzaak rond Robert M. Ouders van misbruikte kinderen konden vanochtend de zitting volgen op een andere locatie. In de rechtszaal maakte een cameraploeg opname voor een documentaire over de gebroeders Anker. De advocatenkantoor dat Robert M. bijstaat. Robert M. heeft ingestemd met een interview voor die documentaire. De ouders zijn ervan geschrokken. Sommigen zijn bang dat er rond Robert M. een cultsfeer wordt gemaakt, zegt de advocaat van de ouders. Ironisch genoeg maakten de advocaten van de verdachte vanochtend juist bezwaar tegen de 24 uur camerabewaking waaraan M. blootstaat. Detentie is al zwaar, maar camerabewaking maakt het extra zwaar, zeggen de advocaten. En de politie in de Duitse deelstaat Beiren op de Main, de kapitein van een vrachtschip. Uh, de man bestuurde het 105 meter lange schip op een wel heel bijzondere manier. Dat schrijft RTL. Het schip was zo hoog beladen dat de kapitein door de voorraad niets meer zag. Hij had daarvoor de volgende oplossing gevonden. Op een tafel gaan staan, het hoofd door het dakluik steken en sturen met de voeten. De kapitein was op weg naar Nederland. Het ging goed, maar uiteindelijk is hij dus toch van dat schip geplukt. Na zessen nog een half uur Radio 1 Journaal. Tot zometeen.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 Hoeveel prinsjesdagen heeft u al meegemaakt hier? Weet jij het? 15? De nota en reacties op alles wat Nederland te wachten staat. Het zijn allemaal stevige maatregelen. Prinsjesdag 2011. Dinsdagmiddag vanaf kwart voor 1. Ja, kijk eens, we komen jensen daarin! Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Dat een private banker veel verstand heeft van financiële zaken, daar ga ik vanuit.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 Vastberaden en met inzet van nee, ieder... Nee, Dennis. Inzet. zat, zat. Vastberaden en met inzet van ieder... Just. moet worden gewerkt aan proefdiervrije technieken. Gewerkt aan proefdiervrije technieken. Gewerkt aan proefdiervrije technieken. Steun Dennis met zijn troonrede op Prinsjesdag. Ga naar proefdiervrij.nl. De beste klantrelatie onderhoud je met CRM-software van Archie. Dit is Radio 1.